De Kok met het NOS-journaal. De slachtoffers van de aanslagen in Brussel drie jaar geleden... zeggen nauwelijks hulp te krijgen van de Belgische overheid. Ze willen vergoedingen van hun verzekeringen en van de Belgische staat... maar lopen vast in een administratieve papierwinkel. Twee jaar geleden adviseerde een onderzoekscommissie van het Belgisch parlement daarom al om één centraal informatiepunt in te stellen, maar dat is nog niet van de grond gekomen. Bij de aanslagen in Brussel in maart 2016 op het vliegveld en een metrostation kwamen 32 mensen om het leven en raakten ruim 200 anderen gewond. Het sterrenrestaurant van kok Sergio Herman in Antwerpen is vanmiddag ontruimd vanwege een brand in de keuken. Het vuur sloeg over naar het dak van de keuken, maar kon daarna wel snel worden geblust, melden Vlaamse media. Wel moesten 50 personeelsleden en zo'n 100 gasten uit voorzorg het gebouw uit. Vanavond is het restaurant dicht, of het de komende dagen open gaat is nog niet bekend. Het restaurant heeft een maandenlange wachtlijst. Jongeren willen dat de Eerste Kamer voorkomt dat de rente op studieleningen wordt verhoogd. Het kabinet is dat van plan en daarom hebben jongere organisaties en jongere afdelingen van negen politieke partijen de senatoren een brief geschreven. Ze vrezen dat studeren voor velen te duur wordt als de rente wordt verhoogd. Ze roepen de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel te verwerpen. De jongeren wijzen er in de brief verder op dat studenten ook op andere fronten meer geld kwijt zijn. De huren van studentenkamers stijgen steeds meer. En door de verhoging van het lage btw-tarief zijn bijvoorbeeld ook studieboeken duurder geworden. In Japan zijn 87 passagiers van een veerboot gewond geraakt bij een botsing met vermoedelijk een walvis. Vijf mensen hebben ernstige verwondingen opgelopen. De klap veroorzaakte een schuur van 15 centimeter aan de achtersteven van het veerboot. De kustwacht onderzoekt het ongeluk. Het weer blijft vrijwel overal droog en de wind neemt af. Morgen gaat het regenen, met s'avonds in het noordoosten ook kans op natte sneeuw. Het wordt 3 tot 6 graden in Groningen en 10 tot 12 graden in het zuiden van het land. Later op de dag neemt de wind in het westen en zuiden weer flink toe. Het verkeer... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk is het de Euro Breakdown. Dit is de Euro Breakdown. Uur 2, 4 <laughs> over 8 je jullie zelf. Belachelijk. Belachelijk. Yes, zeker, we zijn natuurlijk. Hey. Excellent. Absolutely excellent. Inderdaad, de Euro Breakdown. En dan gaan we weer lekker, lekkere slaap grappen. <lacht> <Aha>. <lacht> we gaan beginnen, want jij hebt een plaatje. Jij, ja. hebt een jij hebt een tipje, een hitje, dingetje, maar vertel eens even daar wat over. Ja, want daar zit wel een, een verhaaltje achter. Uh... Ik heb uh, zeker, het is uh, een, het nieuwe nummer van de uh, van, uh, Songfestival. Ja. Dat is Duncan, Duncan Laurens. Laurens. Laurens, ben In de Engelse tak ben ik, Lawrence. Ja. En uh, Duncan Laurens is geboren als Duncan de Moor. Ken je misschien wel de vijfde seizoen van The Voice of Holland? Nee. Nee, ken je hem niet? Nee. Oh, oké, okay, maar bij deze? <laughs> sorry, nou heel nee, nee, sorry ik, ik, ik ken hem inderdaad niet. Ik, ik kijk de Voice wel, maar uh, niet, niet heel uh, direct. Uh, intensief. Intens intensief, ja. Nou ja, hij heeft het in ieder geval gehaald in de halve finale. Dus hij heeft het op zich wel goed gedaan. Mm -hmm. Dus uh, uh, hij volgde de studie. Rock Comedy in Tilburg. Ontwikkelde de ambitie in zijn eigen muziek te willen schrijven. Eén van de eerste nummers was Arcade. Nee. Samen met Joel Hsu. De Zweedse componist. En de, de producer. Vervolgens maakte hij zijn nummer. Waarin Wouter Hardy met hup, hem... ...inspireerde en in akkoorden aan het, passen. Aan, aan het aanpassen, sorry hoor jongens. niet uit. Hey, het gaat wel beter. Hij, hij gaat erop vooruit, eerlijk ja. waar. En ik laat, hem, ik laat hem dit gewoon expres doen. Want ja, hij moet dit een keer leren en dan moet ik het erin slaan. Ja. Ik moet natuurlijk ja. niet de enige zijn die alles voorleest. Nee, ik, ik probeer het ook te leren. Ja, en ik doe vind het ik donderdag goed. heb ik dat ook. Eigenlijk heb ik dat ook een beetje donderdags. Bij Thomas de Jong heb ik ook... Uh, Ah, een beetje aan het oefenen. Ik moet af en toe van Thomas, moet ik dingen voorlezen. Wanneer komt Thomas hier weer eens lang? <laughs> Dat weet ik niet. Zou we hem een keer uitnodigen. Vind ik een hele goede. Ja. Thomas, dus. als je dit hoort, nu die studio. Aha. Nu naar de studio. Want dan kunnen we ook, je moet het maar weten, spelen. Ja. Dus we zien je graag na half negen. Dankjewel. <laughs> jij hebt dus ook van Duncan Lawrence heb jij dus ook een, een plaat. Ja, zeker. Dat en... is dus het nummer dat gekozen wordt voor het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Ik ben benieuwd. En dat is Duncan Laurens. Laurens. Gaat goed. Met Arcade. Gaan we nu naar luisteren. A broken heart is all that's left. I'm still in all the cracks.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 Ik zei het net al, als hij hiermee het songfestival niet wint, dan weet ik het ook niet meer. Het is een lekker nummer. Echt, hij doet het hartstikke goed. Hij doet het perfect, want bij de bookmakers ja. is hier ondertussen, staat hij ondertussen zesde genoteerd. Zesde? Ja, en Rusland mm. staat de eerste, maar dat nummer is nog niet eens uit. Oké. Okay. Nee. <laughs> ja, laat ik het zo zeggen, ik vind als hij, als hij nu niet wint, dan vind ik het, allemaal, vind ik het echt heel ja. erg apart. En uh, voor de vrouwen onder ons? Onder ons, hoor maar, bup, bup, bup. Onder ons, ik. <laughs> ik moet even wat bekennen. Ja, je nee. moet wat bekennen. Nee, maar nee, onder ik, de ik wil, ik vrouwen. Ik wil eerst dat je Esther belt als je dit gaat vertellen. <laughs> eerst Esther belt, want dit kun je niet maken. Nee, nee, nee, uh, vrouwen. Hij is uh, homo. Ah. Ja, hij valt op mannen en hij. Maar hij heeft op zich een goed lichaam voor, voor de vrouwen. En uh, hij, na, hij zwemt uh, naakt door het beeld in zijn videoclip. Dus vrouwen, succes you <laughs> Fijn deze mededeling, Patrick, dankjewel. je wel. Hier, uh, hier uh, ga ik ook echt fijn met de kroegingsdras. Hey, uh, om uh, door te pakken op de volgende plaat. Uh, deze man, ja, hij is ook van, de, van de meerdere kanten geweest. Maar ook, uh, denk ik wel, uh, de meest getalenteerde zanger die, uh, die uh, Engeland ooit gekend heeft. En ik denk, wereldwijd ook wel. En ik heb een wat onbekender nummer. Nou, onbekender nummer, dat is niet waar. Maar het is, een, het is niet een bohemian rhapsody. Het is niet een killer queen. Het is uh, geen uh, somebody to love. Maar ik heb gekozen voor uh, Queen Hammer. To Fall. Hebben to Fall! En ja, dit is een live weight versie. Geniet ervan. Live Aid. Freddie Mercury, oftewel Queen. Goed, hammer to fall. Heerlijk, heerlijk. Ja, dat is dus mijn tip van deze week. Ik, ik luister echt ontzettend veel Queen de laatste tijd en dat komt echt door die film. Ja, en ik ben ook heel, ik ben ik ben me helemaal in die band aan het. Het verdiepen, interviews, aan het kijken, uh, documentaires. Ik weet niet wat het is, maar die film die heeft me zo gegrepen. Dat is echt, wow. Nou, ik heb de film nog niet gezien. Ja, je moet, je moet. Je hij kijk, is zo... niet meer in de komen. Nee, toch? Niet meer. Hij nee. komt uh, uit op DVD. Is hij al uit volgens mij? Hij, nou, als hij uit op DVD is, is dat. Laat zo zeggen. Ik haal bijna geen DVDs meer. Op Netflix. En dat komt, ja, dat komt gewoon door streaming. Zo, inderdaad, zoals Netflix. Maar deze zou ik op DVD willen hebben. Puur, gewoon, hè, gewoon door de klasse, gewoon door die film en ja. Ja, de, de, de muziek die die mensen gemaakt hebben. Ik kon hem heel graag zien. Maar oh. met, uh... Ja, hij is, het, het is echt, echt een aanrader. Ik, ik, zou, ik zou zeggen, als je, zodra hij op Netflix komt, ik, ik ga sowieso de DVD wel halen, maar kom dan gewoon gezellig bij mij kijken. met Een groot beeld ook. Ja, een mooi te je groot beeld. Ja. Hey, <laughs> lekker biertje erbij, jongen. Lekker. Misschien het. sterker. Oh, lekker bakootje. Oh. Baden. Lekker, oh. lekker, lekker mm. bakroodjes erin klappen. Mm. Lekker dorstig. Oh. <laughs> je hebt wat dorst gekregen. Hij heeft zin in. <laughs> lekker hoor. ja oh. Ik heb er zeker zin in. Mm. Mm. <laughs> Oké, okay, ik ga oh. het gesmeld. <laughs> Heerlijk, echt waar. Hier wordt het toch gewoon Oh nee, oh nee. Nee. Nee, nee. De studio gaat dicht, de studio gaat dicht. <laughs> je mag niet meer naar binnen. Het mag niet meer. Oh, gaan er Hij doet de lichter ook wel uit. Oh mijn god. nou We hebben het, we hebben het een beetje gedaan, jongens. Maar uh, de idee komt zo binnen. Die komt de hele tent afbreken. We hebben het hier gewoon niet meer voor het zeggen. Dat is ook niet goed. We gaan lekker door uh, naar de volgende plaat. Ik heb voor jullie klaarstaan. Bones, One Republic en Galantis. Wow.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 So if you're asking me No sleep. Dan heeft Martin Garrix een bon. Ja. Die hebben nog geen kinderen. Dan denk ik. No sleep. I need no sleep. Because I'm already dreaming. Nou. Ik kan je vertellen. Ik eh, heb af en toe wel echt behoefte aan slapen. Net als mijn vrouw. En eh, vele anderen. Yep met kinderen. Dus uh, ik uh, ben het er niet helemaal mee eens. Wel een lekkere plaat natuurlijk. Vorig jaar had hij natuurlijk een High on Life met Bon. Dat was ook gewoon een succes. Um, ik heb uh, vandaag uh, een, uh, wat... Uh, ik heb vanavond in ieder geval vanavond wat nieuws geleerd. Uh, ik had het over de Gouden Harp. Daar gaan we nu het even over hebben. En Patrick, waar staat de Gouden Harp voor? Want jij kon mij dat net vertellen. Ja, dat klopt. De Gouden Harp is de, de, de beste nieuwe, even opnieuw binnengekomen. Maar dan een oude binnenkomer. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan er eens even wat verder over uitbreiden. Want tijdens eh, het Buma Awards gala dat eh, komende maandag plaatsvindt, eh, zullen ditmaal twee gouden harpen worden uitgereikt. De prijs gaat naar zowel Pinkpop-organisator Jan Smeets als eh, naar oud-mojo-directeur Leon Ramakers. Eh, zij ontvangen de gouden harp omdat zij volgens de Buma jury een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse muziekindustrie. Eén eh, op het gebied van eh, onder andere boekingen, talentontwikkeling en eh, de Bouw van onder meer een poptempel, de Ziggo Dome en de ander door het fenomeen dat Pinkpop heet. Meld de jury over de twee winnaars. Smeets 74 begon in 1970 met Pinkpop, waarvan dit jaar de 50ste editie plaatsvindt. En Het festival is inmiddels uitgegroeid tot het langslopende, onafgebroken georganiseerde openluchtfestival Ter Wereld. Nou, dat, dat, dat zegt wel wat hoor. Raamakers, Leon Raamakers is 71 en was eerder werkzaam als directeur. Voor een concertorganisatie Mojo. Eh, wordt dus door de jury geprezen. vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de concertindustrie. en zijn invloed op de talentontwikkeling van de verschillende bands en artiesten. En leuk om misschien te weten. vorig jaar ging de Buma Gouden Harp naar radio DJ Edwin Evers. Nou, meer dan verdiend natuurlijk. Ook Edwin Evers heeft al meer dan twintig jaar radio gemaakt. voor collega-radios van Radio 538. Is nu gestopt. Want hij wil toch wel weer eens wat anders na twintig jaar ochtendshow. Nou, kan ik me heel goed voorstellen. Maar uh, hij heeft dat hartstikke goed gedaan. Dus uh, hey, Dat is dus... Uh, in ieder geval de Gouden Harp, dat houdt dat dus in. Leuk. Ik heb weer wat geleerd. Ja, en, uh, dus ook, is het, maar is het helemaal nieuw? Dat weet ik niet. Ja, ik, ik, ik, ik ken uh, de, het idee van de Gouden Harp niet, eerlijk gezegd. Nee, oké. Okay, nou ja, laat maar. <laughs> Oké. Okay. Hey, voor de fans van de Jonas Brothers hadden we vorige week natuurlijk al goed nieuws. Maar we hebben nog veel beter nieuws. De Jonas Brothers zijn op weg naar nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. De comeback van de Jonas Brothers lijkt dus een groot succes. Saka lijkt de komende week op nummer 1 binnen te komen in de Billboard Top 100 in Amerika. En dat zou voor Joe, Nick en Kevin Jonas de eerste nummer hit zijn als trio. Ik dacht dat die wel meer nummer 1 hits hadden gehad. Maar, maar goed, volgens Billboard heeft de track al 40 miljoen Amerikaanse streams bij elkaar. Er zijn er ook zo'n 80.000 downloads verkocht in de eerste week na de release van de single... En um, ja, James Corden die, geeft, uh, in ieder geval, die heeft er dus ook wat over te zeggen in ieder geval dat de Jonas Brothers met zoveel overmacht uh, de charter overnemen is uh, volgens billboard de oorzaak van hun optreden in de populaire Late Night Show with James Corden, uh, waarin ze de hele week te gast waren en ook uh, in Carpool Karaoke te zien waren. En uh, heb je dat wel eens gezien Carpool Karaoke van James Corden? Nee, nee dat is nee, leuk, nee, niet. echt leuk. Moet ook je ook maar eens kijken. Ja, zeker. Leuk om te kijken. Kijk dat even doen. Leuk. staat ook op YouTube. Um, waar? Uh, eens even kijken. Nee, ze waren dus inderdaad de gasten in ieder geval daar. Um, en even kijken, dat was... Um, even kijken, als je, als, je, als, je, als je teruggaat eigenlijk in de geschiedenis hè, van de Billboard top, Billboard top 100. Sorry, Hot 100 kunnen we bij het zeggen. Uh, was er slechts één hit van een band als liedartiest die op uh, één wist te debuteren. I Don't Want To Miss A Thing van Aerosmith. En dat was in 1998. Dat is wel een leuk feitje even om er even zo bij te pakken. Jij hebt nog wat erbij voor mij volgens mij. Ik denk het wel, ja. Uh, ja denk dat, jij, jij, denkt, jij denkt hij is op de reef vandaag. Ja, dit is denk ik wel. Oh. Oh, nou, nou daar gaan we. is uh, dus Vandaag, uh, dat schijnt dus. Uh, dat is inderdaad, uh, nou, misschien van gisteren is het gebeurd. Toch? Nee, is het nee vandaag, is het vandaag. vandaag. Echt vandaag. Dat is een breaking news, de, hij komt net binnen. Oké, okay, nou, de notorious B.I.G. is vermoord. Uh, top 40 is sinds 1965 de. de ja, uh, van Nederland een zeer aangevende lijst. Uh, maar uh, we gaan eens dus even naar dat. Uh, nou, dat, want dit, dit, dit komt uit, uit, hit, uit het hitdossier. dus ik ben benieuwd. Uh, nadat de hip-hop scene in de jaren 80 op stelte werd gezet... door het album Straight Outta Compton... van de Californische, Californische hip-hop NWA... namen de rappers uit de East Coast het heft weer in handen. De debuutalbums van Ness en Wu-Tang Clan gooiden hoge ogen... in de Verenigde Staten, maar het hoogtepunt uit East Coast Renaissance... kwam van Christopher Wallace, beter bekend ook... onder de artiestnaam de notorious B.I.G. En zijn uh, debuutalbum Ready To Die met de kennis... was nu een pijnlijke toepassing. Uh, toepasselijke titel. En um, die kreeg in 1994 hij ook uh, de gouden status in eigen land. Uh, uh, even kijken, maar is hij echt... Nou, hij is toch niet vermoord, of wel? Het staat er toch niet voor niets in het in in in nieuws? Wat? Nou, ga eens wat verder naar beneden, want dit is, dit is flink een flinke lap tekst en ik wil je natuurlijk niet... Uh, even kijken, um... dit, is de, dit is de tekst. Oké, okay, even kijken, maar hij is vermoord. Ja. Oké. Okay. Wauw. Ga eens verder naar beneden, want er staat dat, dat, ik heb nu de hele geschiedenis van de Natholius B.I.G. <laughs> um, ja, hij is dus vermoord. Ja, dat, uh, er, staat, er staan nog geen details bij van wat ik zo snel even kon terug, ja. uh, terugpakken. Oh, oké. Okay. Dus, uh, wauw. Dat is wel pittig, De, de Notorious B.I.G. vermoord. Nou, nou. E, wat, ik ben er wel even stil het lijkt, het lijkt, ja, het is echt vandaag nieuws. Dus, ja, 9 maart 2019. Ja. Oké, okay, nou, staat ja, hier wauw. Ja, dus, dus een, een, een rouw signaal dus voor de fans van de Notorious B.I.G. Hij is niet meer onder ons... Uh, dus ja. ja, ja, ja, ja. Ik, ik ken hem persoonlijk niet. Nee, ik ook niet. Nou, wel, wel de muziek, maar ja, uh, ja wauw. Dus, nou oké. Okay. Dan, uh, dan, dan is er één iemand uh, die, die dan maar dan even een, uh, ja, een tribute aan hem uh, mag gaan brengen. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet ik ben kapabel. Hm, vertel echt geen fabel. Hm, ook zoeter dan de waffel. Gezonder dan falafel. Hey En jullie shit is zo verslaven. Yeah. En ik ben live in de house vanavond. yes, Jur. Great ja, dat was natuurlijk MC Flaffle die uh, de opening bracht van de Euro Breakdown. Wij komen straks nog heel even terug over het stukje van uh, ja, de Notorious B.I.G. Want ik kon, ja, we hebben nog niet directe informatie. Als we dat zo hebben, dan komen we uiteraard uh, dat bij jullie brengen. Wij gaan uh, van de nummer 20 naar de nummer 10 gaan wij terug tellen. En dan beginnen we met uh, Breathe Camel Fat en Christopher Jam Cook. Stond vorige week nog op plek 19. Plek 19 staat nu Save Me Tonight van Artie. En plek 18, Better When You're Gone, David Guetta, Brooks Loot. Plek 17, Bones, Galantis en One Republic. En op plek 16 vinden we No Sleep, Martin Garrix en Bon. Fading van El, Vermin en Ilira vind je op plek 15, net als vorige week. En Forever Young stond vorige week op plek 17. Is toch weer drie plaatsen gestegen met Jack Wins en Amy Grace naar plek 14... Promises, Calvin Harris, Sam Smit. Is het misschien de die plaat van volgende week? Dat gaan we meemaken. Zat al 28 weken in de lijst. En stond vorige week op plek 10. Op plek 12 hebben we Think About You, Kaigo en Valerie Broussard. Stond vorige week op plek 11. Is dus één plaatsje gezakt. En Body van Loud Luxury en Brando. Vind je deze week op plek 11. Stond vorige week op 12. Dus toch weer één plaatsje gestegen zelfs. Robin Schultz, Erika Sarola. Vind je op plek 10 deze week. Stond vorige week op plek 9 met Speechless. En op plek 9... Hebben we Groove, Oliver Helders en Leno. Die gaan we ook voor jullie draaien. We gaan langzaam ook naar de nummer 1 toe. Aan het einde van dit programma gaan we bekendmaken wie natuurlijk de nummer 1 is van deze week. In de tussentijd voor de mensen die NPO 1 aan het kijken zijn en die het ook live kijken, zit er natuurlijk met klamhandjes. Want wie is de mol? Is daar. En de onthulling is bijna nabij. Wie is de mol? Weet jij het, Patrick? Ik heb er niet gekeken, maar, maar ik denk dat het uh, Nielsen is. Jij denkt dat het Nielsen is? Ja. Ik heb uh, drie afleveringen meegekeken, de drie laatste. En ik vermoed ook wel dat het Nielsen is. Oké. Okay. Ik vermoed het. Maar. We gaan het zien. Ik heb het niet 100% gevolgd. Wij gaan lekker door naar Oliver Helden's This Groove. Zet hem lekker aan onder Wie is de Mol. Dat kan gewoon makkelijk. Beukplaats. En You gotta come back and say, okay, help me You gotta come back and say, oh please won't you stay You gotta come back and say, Ja, ik hoorde net natuurlijk Martijn, dat is onze beste man van de TD, zei van, joh, dat dit nou weer een hit wordt. Ja, King of My Castle, de Don Diablo, en Edit en Keanu Silva. Ja, lekker hoor, lekker. Oh, hartstikke, hartstikke, hartstikke prima. prima. Hey Patrick, maar, ja. um, uh, de, ik vind, bepaalde dingen vind ik goed, bepaalde vind ik minder leuk, maar ik vind het wel echt... Uh, Bummer. Ja. Ja, ja, nee, maar er stond... Er was een fout gemaakt. Waar een van onze nieuwsbronnen hadden we aangebroord. En die had per ongeluk... en Ik zal niet zeggen welke het was. Maar het eindigt op 40.nl. En daar stond dus op... dat de Notorious B.I.G. was vermoord. Maar ik zat, ik zat al helemaal in twijfel. Ik denk, nou... Nah, ja, die man die is al dood. Ik zat zo bij het begin te kijken en dan er stond er... Nieuws, en het heel lullig, en er stond maar daar het is zo. Helemaal bovenin stond daar... Nou, stond dat er dus? Dus ik denk wel, ja, dat ja. is gewoon waar. Dus dan kennen we gewoon, uh, denk van, nou, dat is uh, ja. groot nieuws. Nee, dat was echt een flinke blunder, was dat. Uh. Ja, maar, ja. Nee, uh, maar in ieder geval. Um, ja, in ieder geval laten zeggen dat de notorious BIG is overleden uh, in, uh, in maart, uh, op 9 maart. Dus vandaag, in, uh, dat is in jaar toch in 1997. En ik zat al, ik denk, even dood. Ik was helemaal van mijn padje af. Ik, dacht, nee, man, dat kan niet. Nee. En nou ja, blijkt uiteindelijk niks minder waar in ieder geval te zijn... Uh, dat het, uh, ja, nou ja, dat, dat is, wel is dus waar. gewoon een foutje geweest. Kan gebeuren. Ja, het is waar, maar niet, niet in deze tijdlijn. Nee. nee, dat klopt. Niet in deze tijdlijn. Nou ja, oké. Okay. Kan het beste gebeuren. Ja, dat zeker. Vooral jou. Dus, maar het is uh, eerst. Ja, dat zeker waar. <laughs> Hé ja, jongens, uh, we gaan nog heel even door. Want uh, wie ooit wel eens heeft gehoord van Louis Tomlinson. Heb jij wel eens gehoord van Louis Tomlinson? Ik heb er wel eens van gehoord, ja. ja hij heeft ja. wel eens een plaatje hier gezeten. Bij die ja. ja, zeker. Ja, heel goed. Ja, die overweegt te kappen met de X-Factor. Ja. Ja, die is er klaar mee. Hij was uh, afgelopen seizoen voor het eerst gezien als jurylid van de X-Factor in de UK. Uh, en hij zou daarna nu alweer willen stoppen. De reden is een beslissing van de grote baas Simon Cowell. Ja, Simon Cowell, voor de mensen die hem uh, niet kennen... Kennen. is onder andere een van de mensen die uh, verantwoordelijk is voor Britain's Got Talent, die uh, X-Factor, op zoek naar talent dus steeds. Ja. Um, de tegenvallende kijkcijfers van ITV's grootste tv-show hebben Simon aan het denken gezet en hij wil van het programma een celebrity uh, en all-star-serie maken. En daar lijkt uh, Louis niet heel erg vertrekkend te hebben. Hij vertelt in een podcast van uh, Dan Wooten dat hij meedeed om gewone mensen te coachen en geen celebs. Um, bovendien heeft de voormalige One Direction zanger ook meer plannen. Hij geeft aan dat zijn Prioriteit nu ligt bij het album eh, dat aan het einde, eh, om dat aan het einde van dit jaar uit te gaan brengen. En dat zou dus kunnen botsen met het uitzendschema van die X-Factor. En Simon Cowell heeft eh, nog niet gereageerd. Maar liet aan de Sun al weten dat hij een all-star versie van het programma zeker zou overwegen. Nou, ik vind die Simon. Vind ik juist hartstikke goed. Man. Ja, hij is wel goed <lacht> maar, heel... hij, hij is wel de grote baas achter alles. Hè? Ja, hij, daarom. Dat, dat, dat is hij gewoon. Ja, ja nou Wat hij wil, moet hij doen. En wat hij vindt, moet hij zelf weten. Ja, nee, dat klopt, ja. dat klopt, dat klopt. Weet je wat het leuke is? Nou. Uh, one, weet je hoe One Direction gevormd is? Misschien Dat wel is even de, ook om de X-Factor toch? Dat is in de X-Factor, is dat dus gebeurd. Ja. Toen zijn ze allemaal uh, apart zijn ze opgekomen. En toen gingen ze allemaal net aan, net wel niet, in ieder geval net niet door. Um, en toen zijn ze uiteindelijk volgens mij ergens voor de grote finale, is, is, is de band One Direction is gevormd. Oké, okay, dat is na, na de X-Factor gebeurd? Nee, tijdens de X-Factor. Tijdens de X-Factor, ja. oké. Okay. Dan zijn ze met z'n allen, met z'n vijven toch, in mijn hoofd? Ja, volgens mij wel, En ja. zijn ze bij elkaar gekomen en toen zeiden ze van... nou, gaan we zo de finale doen. En hebben ja, ze hem nou gewonnen? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze uh, minstens net zo populair waren als de, als de Backstreet Boys. En dat uh, er heel veel, heel veel vrouwen echt gehuild hebben op het moment dat hun bekend maakten dat, uh, ja, ja. Dat, dat hun ermee zouden gaan stoppen. Maar zolang zijn ze niet one, one Direction geweest. Nou, wel een tijdje hoor. Ja, ik denk zeker een jaar of vijf, zes. Ja, maar dat is niet veel vind ik. Nee, zeker niet. Voor een boyband absoluut niet. Maar nee. uh, ja, ja, ze gingen ermee stoppen. Ja, klaar is klaar. En nu zijn ze allemaal solo. Ja, ik moet zeggen, nu ze het solo doen. Ik moet zeggen, solo redden is het ook heel goed. Dus uh, ik, ik denk dat One Direction zeker niet mag klagen. Ja, het is alleen nooit mijn muziek geweest. Het, uh, ik was nooit van de boyband muziek. Nee. Patrick is helemaal geïntrigeerd, <lacht> jongen. Ja, voor de mensen die uh, dat wat gemist <lacht> hebben. Wie is de mol is natuurlijk op tv. En uh, we zitten op dit moment zitten we op het ontknopingspunt uh, van uh, een uh, weerseizoen. Uh, dus uh, er gaat nu dit, uh, ja, vanavond gaat bekend worden wie dus de mol is. Um, en uh, ja, dat, er zijn drie uh, kandidaten, onder uh, Nederlands zanger Nielsson. Ja, en die andere twee ken ik niet. Ja, <laughs> ik ook niet. <laughs> en, uh, en ik weet wel dat uh, ik heb uh, van heel veel mensen gehoord dat ze Nielsson verdenken als de mol vanaf aflevering 1 al. Ja. Omdat hij een mollig gezicht hebt. Ja, nee, ja, en, wat en wat in zijn liedjes zijn er ook waarschijnlijk hints, wat eruit het, het blijkt dat hij de mol is. Ja, we gaan meemaken wat het, uh, in ieder geval hoe dat precies gaat eindigen. Yo, ga lekker NPO 1 kijken, maar doe dat na 9 uur of kijk de herhaling. Je kan ook gewoon gelijk luisteren en prima, je kan alles. Doe het hey, wij gaan lekker door, want we hebben nog uh, genoeg platen voor jullie klaarstaan. We hebben nog zeker een kwartier uh, voor de boeg. En dan gaan we dat vullen met onder andere Niels Van Gogh. En met Chesto en Chesto's Big Room remix van Pulvertum. Lekkere platen bij de Euro Breakdown. Deze komt uit de Top 10. De Top 10 van Pulvertum. Die krijg je krijgt straks weer naam over Patrick. Dankjewel. Tot straks na de nummer 1 van de Eurobreakdown.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 Ja Patrick, stop met bellen alsjeblieft Don't call me up oh, ah, Ik zou het niet meer nee. doen Je zou het niet meer doen? Nee. nee Ik weet nog steeds niet wie de mol is Tori ik... Nielsen niet Nielsen is het niet Nee het zijn een van die twee vrouwen. Je nah. kent ze allebei dit uh, het, het is heel onprofessioneel, hoor. maar normaal gesproken zou ik zeggen... Hé, zitten we gewoon vol focus op dit programma ja. natuurlijk. Dus we gaan nu weer even... Get back to work, you slacker. Inderdaad, yeah. gaan we gaan weer terug naar de Euro Breakdown. Hé hey, jongens, we gaan naar de onthulling toe. We hebben onze eigen ontknoping van onze eigen nummer één van de Euro Breakdown. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst eens even gaan kijken hoe we gaan aftellen. Dus vandaar. Dames en heren, hier hebben jullie twee uur op gewacht. Het moment is nu daar. Op nummer 10 hebben we Robin Schultz... Irika Cirola met Speechless. Stond vorige week op plek 9 één plaatsje... gezakt. Op plek 9 deze week... This Groove, Oliver Heldens en Leno... stond vorige week op plek 13 vier plaatsen... gestegen. Net als vorige week... Noro, Gigi Agostino, In My Mind... op plaats 8. En King of My Castle... Don Diablo, Edit Eveneens... en Keanu Silva op plek 7. 365 Z en Katy Perry... plek 6, net als vorige week. Er is een boel bij gelijk gebleven... in de top 10. En op plek... 5 Pulverchum, Chesto's Big Room Remix. Niels Van Gogh ook op 5 vorige week. Hoe doen jullie af? de Chainsmokers vind je met 5 Seconds of Summer. Op plek 4 stond vorige week nog op plek 3. En gestegen naar plek 3 van plek 4. Don't call me up, Mabel. Op plek 2 hebben we Marshmallow, Bastille. En die stond vorige week ook op plek 2. 28 weken in de lijst. Maar blijft toch een beetje heen en weer bouncen. Van 1 naar 2. 1 naar 2. Maar gaat maar niet lager. Voor de mensen die goed hebben opgelet. Die hebben gemerkt dat er uh, één plaat niet genoemd is. In de top één. In de top tien. In de top één. Top tien. Het is echt mijn dag niet vandaag. We gaan niet. afsluiten. We gaan, we, gaan, we gaan bier drinken. En bako's klappen. We gaan lekker afsluiten jongens. Met de nummer één van deze week. Giant Rag -and Bone Man. Calvin Harris. Tot volgende week.